Na de aardbeving bij Loppersum van gistermiddag zijn ruim 260 schademeldingen binnengekomen. De beving met een kracht van 2,7 was de zwaarste dit jaar in Groningen. Het instituut Mijnbouwschade Groningen weet niet welke schades een direct gevolg zijn van de aardbeving van gisteren. Wel is het aantal meldingen 60% hoger dan vorige week. Wetenschappelijke instituten uit 12 Europese landen hebben een project opgezet om de uitbraak van infectieziekten sneller op te sporen. Het project gaat vijf jaar duren en staat onder leiding van Marion Koopmans, hoofd van de afdeling Virologie van het Erasmus MC. De plannen voor het project waren er al langer, maar de corona-uitbraak onderstreept het belang ervan.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 ...en zij maakte het album... ...Snow Goddess Ambient Meditations... ...for all season. Geen nieuw album... ...maar um, ja, ze heeft er een aantal... Uh, ...tracks uitgehaald... ...en daarmee toegestuurd... ...waaronder Breath on the Stars... ...Holly Jones... ...On Piano... ...en Kerani met een Christmas Wish... ...dat is haar... ...kerstsingle kerst -single van 2019... ...daar zijn we erg blij mee...